Ik zeg tegen Robert Knight dat hij die speeldoos aan het volgende adres moet bezorgen. ru Rijtlinger nummer 842. 842. In dat huis zal een meisje, Maxime heet ze, de doos in ontvangst nemen. Zodra dat gebeurd is, zal je voor Westen morgen weer 12 uur vanavond in het café Albassari terugkeren. Hebt u het adres goed verstaan? ru Rijtlinger 842. Juist. Ontvang dat nummer goed. En zeg tegen uw vriend dat ik hem aanraad geen streek uit te halen. Wat heeft hij gezegd? Wat heeft u gezegd, senor? Hij wil die speeldoos hebben. Hij wil dat Roger die afgeeft aan het adres Ru Rijtlinger 842. En Linda, wat zei je over Linda? Nou, als jij die speeldoos daar afgeeft. Ja, dan zal senorita zeker hier in de Albassari terugkomen. Ja.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 En twee. Moment. Hallo? Hallo, vrouw. u spreekt met uh, Don Quisando, ja? Ach, vertel het me eens: heeft die aardige jonge vriendinnetje van mij, Senorita Rosita Penarando, op het ogenblik dienst? Ja? Zou die zo vriendelijk willen zijn? Heel vriendelijk van u. Ja, Zal, had collega. Hallo, hallo, hoe maakt mijn schone jeugdige bloem het wel, hè? Je stemmetje klinkt zo opgewekt, zo fris. Helaas, hm? nee, luister eens, mijn allerliefste jonge dame. Zou jij je vriend Don Quisando een heel groot genoegen willen doen? hè? Huh? ja? Oh, je kleine onder. Nee, nee, nee, Rosie. dat Nee, nee, het is alleen maar dit. Kijk, een paar minuten geleden zijn we hier in de El Bassari opgebeld door iemand die... Ah, nou zijn we zijn nummer vergeten, hè? Huh? Zou het mogelijk zijn het nummer en het adres van die man nog op te sporen? Ja? Ja, goed. Nee, ik wacht heel graag, Rosita. <lacht radically> <tos> ik wacht wel. Is het gelukt? Het komt in orde. Even opzoeken. Hallo? Ja? Oh, is het een eigen lijn? Maar dan kun je toch het adres wel opzoeken voor je goede vriend, Don Quisando, nietwaar? Ja, goed. Ik blijf aan het toestel. <lacht>. Ja, <laughs> ja, Rosita, ja. Marapest, schrijf op, Marapest 9-8734. 9 Welk adres is dat? Villa San Leandro, zeg je. Waar is dat zowat? Ach, ja. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Nu weet ik het alweer. Nou, hartelijk dank, hoor, mijn allerliefste Rosita. Gracias. Wat heeft ze gezegd? Uh, um.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 En? Voelt u zich nu wat beter? Hoe lang bent u van plan mij hier te houden? Oh, dat hangt ervan af. Hangt helemaal af van uw boer. Of die koppige. Van Zeiland, u denkt toch zeker niet dat u hier zonder kleerschuren afkomt? U denkt toch niet dat u ongestrapt... Ik denk dat u er verstandig aan zou doen, West... ...eindelijk te beseffen dat u zich in een zeer oh. netelige situatie bevindt. <laughs> Waarom lacht u... Lach om uw met toontje, om uw kortzichtigheid. Juffrouw West, om... ik heb uw broer gezegd dat hij naar een adres in de Rue rijtlinger moet gaan. Als hij dat weigert. dan zal er iets gebeuren. Van zij dan bekijk je zelf eens in de spiegel. Je zet net een gezicht als de boef in een rangs drama. Gemeene <lacht> hond die je bent. Schat! Goed zo. Goed zo. U vertoont, u zegt de mensen, uw ware gedaante, Juffrouw West.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 enige ingang van het café. Ja, ik geloof het wel, senor. Eén uh, van ons moet bij de wagen blijven. Shh. Mocht er rotzooi van komen, dan uh, kennen we meteen smeren. Ja, ik geloof dat dat heel verstandig is. Uh, blijf jij bij de wagen, Tinkerbel? Als je hulp nodig hebt, dan hoef je maar even... Nee, ik heb geen hulp nodig. Uh, Roger, we gaan. Ja, goed. Uh, daar, daar is die villa. Ah. Tegenwoordig wordt het hele terrein als uh, restaurant geëxploiteerd. Ik heb gehoord dat het een heel winstgevend zaakje moet zijn, die Villa Staleandro... Goedenavond, monsieur. Uh, goedenavond. We zouden graag een tafeltje voor drie personen willen hebben. Dat spijt me erg, monsieur, maar er ja, is... nee, Luister, ik ben een persoonlijke vriend van mevrouw Tresburg. Als u mijn naam noemt, donkwisando, dan geen probleem. Oh, ja? in dat geval, monsieur, wilt u mij maar volgen? Dank me de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 Wat is het? Van Zeiland. Die man. Die man waarmee jij telefoneerd hebt. Ja, Valentijn. Timothy Valentijn. Ja, precies. Nou, wat is er mee? Hij is hier. In die villa. Wat? Er zijn twee mannen bij hem. Je kan ze zien uit je venster. Aan de overkant. Daar links. Heb je ze gezien? Ja, kan dat al? Stom lief dat je bent.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 wat is er gebeurd? Oh, Smith, Hij is gewoon Schot door zijn borst. Ik... Ik zag het van afstand gebeuren. Uh, Tikke, hoe is het oh. ermee? Oh, pijn. Van Zeiland. Hij heeft Linda West meegenomen. In een wagen. Ik... Oh, pijn. Ik heb geprobeerd om... om tegen... om tegen te houden. Hij meneer. Schoon. Welke kant zijn ze uitgegaan? Ah. Tinker, welke kant? Brug. Ah. Blijf jij bij hem, Don Fisando? Ah. Kom hier, rotje. Ze achterna. Ah. Stoppen, zeg ik. Stoppen. Blijf met je handen van het stuur. Weg ah. met die handen, zeg ik. Stoppen. Ik waarschuw je als je niet stappen zal. Weg met die handen. Luister goed. Ik waarschuw je voor de laatste keer als je niet die gaat. Reis... Kom dicht. We zijn bij de brug. Ik waarschuw je voor het laatst. Ik wil zei dat ik waarschuw je voor het laatst. Stop alleen. Stop allee. Ah. Ah. Ah.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 Had hij dat met mij afgesproken? Ja. Ja, zou Tim op me wachten. En was ik vrij om hem toe te gaan. Nou, daar ben je dan mooi in gelopen. Want ik heb niets met hem afgesproken. Hij was er natuurlijk achter gekomen... Ach. dat we jou op het sparen. En daarom moest hij je weglokken. Ja, dat, dat merkte ik. Toen ik hij een andere weg nam. ik, ik, ik heb aan het stuur getrokken, Tim. Mm. Tim, ik... Nou, kalm, kalm. Voorlopig oh. weten we nu. Waar heb je pijn? Oh.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 Al veel beter. Ik heb bijna geen pijn meer. Ja, gelukkig maar. Ik heb bloemen voor je meegebracht. Aardig van je, dank je wel. Ik dacht, eh, misschien zou je wel graag bloemen willen hebben. Ze zijn erg mooi. De, de, de, ga, de, ga zitten. Eh, nee, nee, ik mag niet te lang blijven van de dokter. Wanneer ga je weer terug? En, naar huis? Naar Engeland? Ja? Weet ik nog niet precies.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 Pieter Vender, alias van Zeiland, Robert Sobels. Mevrouw Tresbourg, Margreet Heemskerk. Tinkerbell Smith, Michiel Kerbos. Jacques, Wick Jongsma. En Roger Knight, Philip Boluit. Technische realisatie, Bram Hengeveld en Ad van der Ven. De regie had, Hero Muller.